Zou ik zeggen dat ik op je wacht en Dat de toekomst naar ons lacht Dan zou ik zeggen voor de zoveel stukken Ik wil geen ander nooit meer De koffels staan al buiten De achterklep slaat dicht Een laatste lange kus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 Every day. Still be humming along And I will keep you in my mind The way you make love so fun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 Hurt, so much faith takes over to soon. het ritme, ritme. van ZFM C'est pas voor wie? Toi aussi, tu détestes la vie. Joël et Savary, on regarde sur ses craintes, sur les murs de coteaux, sans regret, sans mélange, la porte est claquée, Joël est barré.